Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Premier Rutte maakt zich geen zorgen over de stabiliteit van zijn kabinet... vanwege het vertrek van D66-leider Pechtold. Hij denkt dat coalitiepartij D66 een stabiele en betrouwbare partij is... die zich houdt aan de gemaakte afspraken in het regeerakkoord. Een leiderschapswissel kan onrust veroorzaken... als een nieuwe leider zich wil profileren en krediet wil opbouwen bij de achterban. De rechtszaak tegen Zwarte Piet-activisten in Leeuwarden is vanochtend een uur onderbroken omdat een van de rechters onwel werd. Een arts heeft hem nagekeken en vindt het verantwoord om de zaak te laten doorgaan. 34 verdachten staan terecht. Zij blokkeerden vorig jaar de A7 bij Jouren om te voorkomen dat tegenstanders van Zwarte Piet konden demonstreren bij de landelijke intocht in Dokkum. De Consumentenbond is blij met het kabinetsplan om telemarketing aan te pakken. Staatssecretaris Keijzer vindt dat bedrijven of organisaties... mensen alleen nog mogen bellen als die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Nu is er het Bel me niet register De Consumentenbond vindt dat een gek register... omdat bedrijven nog steeds mensen mogen bellen als ze ergens klant zijn geweest. Keijzer wil een systeem waarbij mensen op een website kunnen aangeven... dat ze gebeld willen worden. Het officiële dodental van de aardbeving en tsunami op Sulawesi is opgelopen tot 1948. De Indonesische autoriteiten denken dat er veel meer doden zijn... want er worden nog 5000 mensen vermist. Er wordt nog een paar dagen gezocht naar mogelijke overlevenden. Donderdag stopt het zoeken. De politie in Flevoland heeft een man die met messen over straat liep in zijn been geschoten. Het gebeurde rond half acht vanochtend in Emmeloord... De man is opgepakt en ligt in het ziekenhuis. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer, vandaag droog en vrij zonnig. Wel wat sluierbewolking. Het wordt ongeveer 17 graden. Morgen opnieuw zon en mogelijk 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. De 5 minuten van Psychic. Ja, ja, en waar ga ik me 5 minuten aan wijden? Nou, je kunt, het, je kunt het bijna wel raaien. Het is geen muziek dit keer. Maar het hele circus met Sint-Nicolaas is weer begonnen. Dus we gaan even luisteren naar een conferentie van Hans Lieberg. En uh, die conferentie heet Sinterklaas was een Turk. Het zijn allemaal Turkse liedjes. En, uh, een bekende Turk die wij allemaal kennen is natuurlijk Sinterklaas. Die dit jaar, volgend jaar niet meer komt omdat we oh tegengestemd hebben. Maar uh, Sinterklaas was zoals u weet Turk. Die kwam uit, uh, tenminste hij is bischop geweest in Myra...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 you know Niet verder? Nee, nee, de conferentie ging nog even door hoor. <laughs> oh, het is al afgelopen. Laat maar zitten. Laat maar. Hoeft al niet meer hoor. Nou, uh, lieve luisteraars, dit was uh, mijn bijdrage deze week. Uh, Hans Lieberg met Sinterklaas was een All it takes is one flight, we be in the same time zone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 I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind oh. I can feel the tension We can cut it with a knife I know it's more than just a friendship I can hear you thinking right, yeah Do I gotta convince you That you shouldn't fall asleep It'll only be a couple hours And I'm about to leave Do you got plans tonight?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 Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's get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 de beroemde vijf minuten van Dolly... met een prachtige conferentie van Hans Lieberg. Uh, daar zit Sean Mendes. Uh, dat heet Lost in Japan. En dat is dan weer nagelnieuw. Ja. Ja, we draaien die alleen oude dingen. Af en, toe ook, af en toe ook eens wat nieuws er tussendoor draaien. Dat is ook belangrijk. Niet waar? Jawel. Jazeker. Toch? Oud nee, nieuw. En nieuw hè? Oud en nieuw. Alles door elkaar. Ja. Hé, hey, wat hoor ik daar? Is het weer tijd? Ja. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter Joop van Es, junior. Zo, Joop, goedemiddag. Ruud, goedemiddag. En Dolly ook uitdragen. Goedemiddag Joop, gezellig dat je weer aan de telefoon bent en dat je ja. tijd voor ons vrij hebt kunnen maken. Nou, ik maak het gewoon, want het zal wel moeten. Ah. Ja, dit is Staat. jouw drukste dag, hè? Staat in je contract, hè? Ja, ja. Staat in zijn contract. Oh, ik kan mijn declaratie indienen, hoor. Ja. Nou, we, we betalen alleen niks, maar je kan rustig indienen. Dus dat maakt mij niet ja. uit. Indienen kan altijd, Ja, oké. Okay. Joop, vertel, ja. wat is er het afgelopen weekend allemaal gebeurd... in en rond Zandvoort? Nou, geen leren dingen, maar toch wel het een en ander. Ja? Want, bijvoorbeeld, um, vrijdag werden de eerste palen voor de nieuwbouw... in het bedrijventerrein Nieuw-Noord afgeleverd. En die zijn vanochtend geplaatst. Oh, echt? Uh, dat, ja, dat, uh, dat, vanochtend. Uh, ik kwam er langs rond een uur of, nou, wat zal het geweest zijn... Uh, tien over half negen. En er stonden er al acht palen. Zo! En vrijdag konden ze niet beginnen, omdat ze nog niet allemaal waren. Dus ze hebben vanochtend heel hard opgeschoten. Dus het schijnt heel hard te gaan, die bouw. Ja. Dus willen die, dat gebouw, dat is dan van Air Force, willen ze binnen zes weken klaar hebben. Dan is het nog niet af, want dan moeten ze in de binnenboer nog allemaal doen. Ja. Maar rondom is het dan dicht. Nou, ja, ja. Dat is, eh, is dat in verband met de winter? Dat eventuele, eventuele winter? Nou, weet je Ik niet. Okay. Nee, nee. nee. nee. Dat okay. niet zo interessant eigenlijk. Nee. Oké, okay. maar goed, dat, dat, dat vond ik in ieder geval opvallen. Ja. We hadden we zaterdag ja. was er een, een, een, een elf strandenloop zoals dat heet. Dat begon op Bloemendaal. Ja. En dan kon je, als je dat wilde, uh, helemaal doorlopen tot aan Wassenaar. En dan kom je langs elf verschillende stranden. Oh! Dat is een loop voor de Hartstichting. Ja. Een, een, een, je, je kan het hardlopen, maar dat hoeft niet. Nee. Je hoeft er niet volledig te lopen. Je kan bijvoorbeeld in Noordwijk starten en dan tot, uh, tot Kattek doorgaan. Of in ja. Zandvoort starten en dan uh, tot uh, Noordwijk. Uh, Noordwijk. Ja. Dat kan allemaal. Ja. En dat deden 1111 mensen aan mee. Dat was dus vol. Oh. Vorig jaar hebben ze dat ook gedaan. Elf, het is 11 stranden en 1111 delen, dan mogen meedoen. Oké. Okay. Dat het lekker correspondeert. hè, met, elfen, met ja. 1111 hebben ze wel eens 95.000 euro ruim opgehaald. Mozes, wat een bedrag. Dat vind ik toch een bedrag. Zo. Ja. ja. Goed gesponsord. Er um, deden ook bekende Nederlanders ermee. Daar ja. moet ik nog even opzien, want misschien we gewoon even niet te binnen. Dat ja. is ook niet zo belangrijk. Maar het is de tweede keer dat ze deden. Ja. dat deden. En het was een aanmerkelijk groter bedrag dan het vorig jaar opgehaald was. Ja, ja. Dan hebben we zaterdag ook nog de korendag gehad van yeah. de, de Beach Pop Singers. Ja, weer een geweldig gebeuren natuurlijk. Ja. Disco en, hè? was het uh, item, ja, het he, thema. Ja, een heleboel mensen, een heel uh, leuk uh, evenement, maar ook het thema, disco. Yeah. Ja. Ik ben niet van de disco, ik ben meer van de gouden oude, Ruud. Uh, maar... Uh, ze ook gauw oude nummers. Ik heb uh, de Beach Boys voorbij horen komen, oh. ik heb de Beatles voorbij horen komen yeah. en dat is de zaken allemaal. Yeah. Namen De de Beatles. Ruud, hallo, ben je, ben je wakker? Uh, ja. Hoorde je? Het? Ja, oh, ik, ik hoorde het, het, ik hoorde het. het. <laughs> ik hoorde het. het. En het was weer ook een grandioze, uh, apotheose op het eind, een geweldige uh, uitvoering van de Korendag die voor de... Elfde keer georganiseerd werd. Ja, volgens mij wel. Vorig jaar ja. hadden ze het jubileum ja. van 10 jaar. Dus ja. ja, dan zit je nu gauw op de elfde, de elfde keer. Ja. Nou ja, zaterdagmiddag uh, heeft S.W. antwoord op zijn donder gekregen. Oh, met de oh echt? Oh jeetje. Ja, stond met de rust 0-3 achter. En dat werd uh, 2-3. En uiteindelijk werd het of 2-4 en 4-3. Oh jee. Ja. ja. ja. Eén punt en drie wedstrijden, dat is niet genoeg. Nee. Dus uh, de heren zullen er flink aan moeten trekken. Ja, het gaat niet zo maar, glorieus uh, als vorig jaar, hè? Nee, nee. nee. Jongen, dat zie je direct. Ik heb nu twee wedstrijden gezien in de, eerste, in de tweede klasse. En het niveau is zo... ...een stuk hoger dan in die derde klasse. Ja. Dus, Ongelooflijk, dat gaat veel sneller allemaal. Ja. Je moet echt snel anticiperen. Ja. En wat ik zaterdag zag, en dat heb ik ook voor, voor, bij uh, goede Goedemiddag Zandvoort uh, ge, uh, gezegd... Uh, ...liepen elf voetballers die allemaal aan zichzelf dachten... ...en ja. gaat, het teambelang was. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Het, het is niet anders. Ze hebben verloren en ze zullen dat flink moeten trekken... ...willen ze inderdaad ja. dit jaar in aanmerking komen voor een uh, promotie. Dat wat ze eigenlijk willen. We gaan het merken. Ach, het is nog niet zo erg als AZ. Haha. Ja, nou, dus, dat vond ik ook wel pittig hoor, Ja, jongens. Zo, zo, zo. Maar goed, uh, ik zou, ik zou, het, leuke, het leuke was dat ik dat een foto zag op Facebook van Ronnie Brouwer. Ja, In ja, ja, ja. de grote zaal. Wij zijn Ajax. No, dat heeft een pijn gedaan. Ja, ik denk het wel, al, ja. Als ze ja, AZ uh, fan is, is hij het wel. Is hij het wel? Ja goed, zondag hebben we ook nog uh, de Big Walk. Uh, dat was om de, voor de eerste keer om te vieren dat de, de honden uh, vanaf 1 oktober uh, 12 uur, uh, 24 uur per dag het zand op mogen. Ja. In de zomer is dat van, uh, van 10 uur, s avonds tot 8, van 10 uur s ochtends tot 8 uur s'avonds. Ja. En nu mag dat dus uh, vanaf uh, zolang je wilt, uh, vanaf 0.00 uur tot 24.00 uur. Geen verbod meer? Nee. En nee. ik denk, nou dat wordt helemaal niks, maar er waren toch, dat was dan uh, gemaakt voor het goede doel natuurlijk, Ja. en we uh, en wat, wat inzetgeld betalen. En het ging naar het goede doel, dat is hond. een ja. mooie stichting, echt ja. waar. En er deden er 330 uh, honden aan mij. Nou, dat is behoorlijk. Ja. Hadden ze dat verwacht? Ja. Pas nou, niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, kan ik me maar voorstellen. Het was eigenlijk als een lolletje begonnen. Ja. En het is, het is echt gigantisch uit de hand gelopen voor de allereerste keer. Nou, wat leuk dat er zoveel nou, enthousiasme voor is. Ja, nou had ik gehoopt dat ze alle 330 tegelijkertijd hebben starten, maar dat is niet waar. Oh, Oké. Okay. Ze kon starten tussen 12 en 2 uur, dus ja. ik had geen, geen spectaculaire foto's kunnen maken. Want nee. ik ben overal, voordat ik naartoe ging, ook al 100%. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, ja jammer. Ja. We ja. hebben ook nog zondagmiddag de toneelste comedy gehad. Daar had ik geen tijd voor. Het spijt nee. me zeer, uh, grachtluisteraars, ja. uh, <coughs> maar ik kan helaas niet in tweeën delen. Ja, dat is namelijk jammer, een... hè? Ja, Ja, eigenlijk wel. Nou, het kan oh, wel, af... maar het is een beetje pijnlijk. Uh, nou ja, dat denk ik ook, Ruud, <laughs> eigenlijk. Gaat je onder... vieren, maar dan heb je vier paarden nodig. Ja, oké. Okay. Uh, morgenavond, morgenavond, heel belangrijk is een uh, collecte van de brandweer. De brandweer gaat met, uh, met brandweerwaters, met toeters en bellen... de straten langs collecteren voor de brandwondenstichting. En uh, dat doen ze ieder jaar. En ja. dat, dat levert heel mooi geld op voor die hele mooie stichting. Ja. Morgenavond is dat weer. Dus let u even op, doet u uw deur open... en geef ruim voor deze stichting. Absoluut, ja. Ja, heb ik nog meer? Ik, Ik denk weet dat je het ja, niet. in ieder geval een veteranendag meeneemt voor komende zaterdag. Bij Talassa vanaf 11 uur. Daar hebben we zojuist een interview over uitgezonden. Dat was door Roy van Buringen afgenomen. Dus daar hebben we al aandacht okay. aan besteed. En, en uh, als het zondag, goed Coro is... Zondag Wat zeg je? Zondag Coro Cantoro. Daar hebben we nog niks het over gedaan. Het, het uh, uh, Cubaanse koor wat dan nu al twee keer in Zandvoort opgetreden. Oké. Okay. Oh, die waren ook bij Goedemorgen Zandvoort volgens mij. Okay, nou, die komen dus komende zondag in de kocht voor een groot optreden. Goed, en dan zondagavond, leuk. volgende week zondagavond, de allereerste ja? keer van het seizoen, Zandvoortlacht. Met de Central Comedy moet je echt naartoe. Ja. Het, het, het is grandioos. Het is nu voor het vierde seizoen, de vierde seizoen. Ja. En het groeit alleen maar. Dus ja. op het gegeven, zit die zaal gewoon vol. Ja. En ja, het niveau dat is, is of. Beginnend tot aan uh, ervaren mensen. Want het is uh, bedoeld om grappen uit te proberen voor een publiek. Ja. En dat voor zes euro heb je een geweldige avond. Ja. In, ja. Ja. in uh, het Amsterdam Beach Hotel. Of Ik niet, hè? je een... Weet, een... weet het niet. Het is altijd een risicootje hè, wie er gaat staan en wat ze gaan doen. Ik ja toch? Ik heb één keer een verschrikkelijk slechte avond meegemaakt. Is dus maar één dan keer dan in dan al ook... die jaren. Ja. Dus, dat was dan ook in het Engels. Dus ja. Van tevoren aangemeld, de organisator. Ja. En dat was ver. Ik heb daar zelfs negatief over geschreven. Nou, dat is niet aan mij. Nee, dat nee, nee, nee. Maar goed, ze hebben dat weer hersteld. En uh, inmiddels is het uh, weer lachen, kieren, brullen. Als ik het goed ja, begrijp. Tuurlijk, uh, okay. Ja, natuurlijk. Er komen echt ook bekende namen, hoor. Uh, ik bedoel, de brabo Ja. Is, die man is gewicht. Draait hij nog steeds mee met dit clubje? Ja, oh. ja, ja, ja, ja, ja, ja, die man oh. is super, echt waar. Ja. En een Arjan Kleton, de is en een barkeeper. En die is grappig aan vertellen achter de bar. Ja. Die man is grandioos. Ja, ja, ja. ja, ja. En die komt hier ook erg graag. Ja. En, en ja, eh, genieten, echt waar, leuk. genieten in het Amsterdam Beach Hotel. Komt ja. zondag van 8 tot, nou wat zal het zijn, half 11, elf uur. Ja, ligt eraan hè. Ja, ja, zoiets is onder het de Ja, leuk. Nou, nou dat is een verhaaltje, Dolly. Nou, dank u wel. Heel dankjewel, hartelijk bedankt, Joop. We zijn er weer helemaal aan. blij mee. En ja. we zijn weer helemaal op de hoogte. He? Komt en, helemaal en, goed. Dan staat het kans, komt het donderdag weer vol met allerlei andere nieuws. Oké. Okay. Zo is het. <laughs> en dan uh, bel ik je heel graag volgende week maandag... rond dezelfde tijd weer op om te horen... wat het weekend, wat eraan gaat komen. Nou ja, dat duurt nog even. Wat dat weer allemaal gebracht heeft, die Zandvoort. Nou, dan ga je kijken wie er belt. <laughs> wat dan? Nou ja, dan kan ik zien of jij belt of niet. Oh ja, <laughs> dan neem je dus niet op. Dan neemt op. <laughs> dus, dus volgende week maandag moet ik bellen. <laughs> <laughs> Oké, okay. goed Joop, goed. bedankt weer. Werk ze nog vandaag? Ja, en tot de volgende keer. Oké, okay, tot de volgende Hoi. week. Hoi, dankjewel, doei. Your luck, that's the truth, Elementary, Dr. Watson. You're amazing, Mr. Holmes. Say no detective stand a chance. Well, how about a fine romance? They need a good man, Watson, and a matureless, Mr. Holmes. When they have a crime wave, all the papers all rave and the hollering for a showdown. The inspector concedes that he gotta have me. Quick, quick, Sherlock, the low down. Cop can't even solve a crime. Found to miss it every time. Ain't that awful, Watson? Simply lousy, Mr. Holmes. Nou, ik ben aan het draaien, hoor. Ik weet niet. Uh... Oh. Oh, die... No doubt about it You ask me if my love is clear Want me to shout Liedje van deze meneer hoort u straks. Want uh, we moeten uh, hoognodig naar het nieuws. Ik moet u ook nog even vertellen: het liedje wat hier vooraf ging. Want door uh, <coughs> alle consolatie ben ik dat helemaal vergeten af te kondigen. Dan waren <coughs> uh, Bill Wyman's Rhythm Kicks, Kings met het nummer Mr. Uh, Watson en Mr. Holmes. Ja, zo heette dat. Het ging over Sherlock natuurlijk. En de liedzanger daarvan, dat was Georgie Fame. Dat ook dan weer. Nou, we gaan naar het nieuws. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En dan volgt hier een kleine update van het regionale nieuws van 8 oktober. Bij een brand op de parkeerplaats bij Bloemendaal aan Zee... is gisteravond een auto uitgebrand. De auto is door de brand volledig verwoest... en de oorzaak van de brand is nog onbekend. Bij een harde botsing tussen twee auto's in Heemstede... zijn vrijdagavond vijf personen gewond geraakt. Vier slachtoffers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond half twaalf s avonds... op het kruispunt van de Lankhorstlaan met de Bronsteeweg... waar eerder op de dag ook al een ongeluk gebeurde. Twee auto's kwamen om onduidelijke reden hard met elkaar in botsing... Eén van de auto's schoot door en kwam tegen een boom en hek tot stilstand. Vier inzittenden van de ene auto en de bestuurder van het andere voertuig raakten gewond. Het kruispunt was na het ongeval helemaal afgesloten voor onderzoek naar de oorzaak van het ongeval... maar daar trok een twintigjarige Haarlemmer zich weinig van aan. Hij fietste zonder verlichting door de afzetting en schold daarbij en passant ook nog even een agent uit... Nou, U snapt het wel, de man werd vrijwel direct aangehouden. Een man is zaterdagavond aangehouden in Zandvoort... na een ongeluk op de Kostverlorenstraat. De man reed omstreeks half negen op een snorscooter... toen hij tegen een paaltje botste. De man is nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel... maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Hij is aangehouden op vermoeden van rijden onder invloed... Hij werd meegenomen naar het politiebureau... om daar te worden onderzocht hoeveel hij exact had gedronken. Ook zijn snorscooter werd meegenomen naar het bureau. Een gewapende jongen heeft rond kwart voor elf vanochtend geprobeerd... een tabakzaak het cadeauhuis Oud-Schoten aan de Schotenweg in Haarlem te overvallen. De zaak werd in juni dit jaar ook al overvallen... De zeer jonge overvaller werd direct na de poging overmeesterd door de eigenaar en klanten. De politiewoordvoerder meldt dat hij is aangehouden en dat er niets is buitgemaakt. Tot zover het regionale nieuws voor nu. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ja, we worden vandaag getrakteerd op prachtig herfstweer. De zon schijnt volop, maar ja, goed, er zijn wel velden met sluierwolken zichtbaar. Het blijft overal droog en er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar ongeveer 16 graden. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en koelt het af naar een graad of acht. Morgen is het weer prachtig weer met volop zonneschijn. De velden met hoge wolken trekken in de loop van de dag weg... en er waait een zwakke tot zuid-, zuid tot zuidwestenwind. De temperatuur wint wederom een paar graden... en stijgt in de middag naar ongeveer 18 graden. Tot zover het weerbericht volgens Weerman Rico Schreuder. Dat is weer een verrassende keus. Ja, vind je? Ja. Dat had ik niet van jou verwacht eerlijk gezegd. Nee. een nee. Heerlijk nummertje toch? Ja. Leuk om weer eens te horen. Ja. Ja. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. <coughs> Everdise nice Child dus. Met uh, Demis en Roesas. Ja, als we het maar op je Griekse houden. Ja. Ik weet niet eens hoe het heet. Hoe heet het ook weer? Such a Funny Night. Oh ja, Such a Funny Night. Ja. Ah, die kreeg en die kan het al hebben. <lacht> <lacht> die vers heeft er niet naar meegemaakt, hoor. Met uh, Davies Roessels? Nou, niet met Davies la. Dit hoort er niet bij, hè? <lacht> <lacht> <lacht> Goed, af en stelt. En uh, we hebben ook nog een uh, artiest in het licht. Goed voor je, hè? Yes. Ja. Dus ik zou ze knal hem Artiest in het licht. En wie is het? Jim Diamond. Oh. Take a chance on ever losing you But I thought you'd understand Ja, Is dat, hè? Als je de naam van zo'n kerel hoort... dan denk je, nou, pff, ik zag hem ook wel staan. Denk, wie is dat nou weer? Ja, maar nou, geen bekend nou, gezicht. Ik nee, heb ja, nee. Nou. ik die liedjes gehoord. Dat, dat eerste nummer, I Want Let You Down... was in de jaren tachtig een grote hit voor PhD. Klopt. En uh, dat laatste nummer, ja, dat... dat, dat ken je natuurlijk allemaal, is dus een fantastisch ja. nummer. Maar ja. dat het van Jim Diamond was... Ja, ja, ja, dat is toch echt zo? Ja, ja, ja Het, het ja. is uh, vandaag zijn sterfdag. Hij oh. is in uh, Londen overleden op 8 oktober 2015. Ja. En uh, hij was geboren in Glasgow op 28 september 1951. Een Britse zanger, dus uit Schotland, ja. die bekend was als zanger... en voorman van de band Ph.D., je zei ja. het al. Ja. En ook als solozanger, maar Diamond was in de jaren zeventig... ook zanger van de rockband Bandit. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Nee. Nou, in ieder geval, daar was hij uh, zanger van. En in 82 bracht hij dus inderdaad door met dat nummer... wat we net lieten horen, I Won't Let You Down, van Ph.D., de band ging kort daarna uit elkaar en Diamond startte een solo-carrière. En uh, in 1985 sco scoorde die opnieuw uh, internationaal... met het nummer wat we net luisterden, hè? I Should Have Known Better. Ja. En met High Ho Silver in 1986 haalde die een nummer 5-notering... in de UK Singles Chart. Prachtig. Ja. En in 1999 verscheen het compilatiealbum The Best of Jim Diamond... En uh, in 2005 heeft hij opnieuw een soloalbum uitgebracht, Sold and Healed. En pakte hij de draad weer op met PhD, wat in 2009 resulteerde in het album PhD 3. Ja. Nou, hij uh, is dus veel te jong overleden, op 64-jarige leeftijd, aan een long uh, uh, Oké. Okay. Ja. ja, en het merkwaardig was dat die versie die, die je liet horen... dat dat niet de versie van PhD was. Nee, dat was echt zijn eigen, dat was zijn versie, eigen de, versie. Want ja. die van PhD, schrik genoeg, ik heb daar wel eens naar gezocht... Ja. die is niet te vinden. Is dat zo? Nee, ik ga nog een keer kijken zo. Ja. Maar die is alleen maar allerlei rare covers ervan... Ja. maar de originele versie die, uh, heb ik niet kunnen vinden nog tot nu toe. En dat vind ik eigenlijk de leukste. Maar goed, maakt niet ja, uit. Ja, klopt. Ja, ik heb er eigenlijk niet eens naar gezocht, nee, omdat maar... het echt zijn dag was. Dus... Ja, dat is toch goed. Ja, ja. prima joh. Wat is... oh, wacht even, gaat hier iets niet helemaal goed. Oké. Okay. Hij staat er wel op volgens mij. Dit is YouTube. Je zou het niet verwachten, maar dat is echt zo: Everlasting love!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 uit de jaren zestig hè, van Love Affair. En later heeft Jamie Cullum zich er ook nog mee bezig gehouden. Maar deze versie is ook wel leuk. Van YouTube. Bono en Consortium met een nummer Everlasting Love. Morgen, dames en heren, is het 9 oktober. En 9 oktober is de geboortedag van John Lennon. En uh, die zou dan morgen natuurlijk... Oh, ja, artiest in het licht. Nou, dat wordt wat morgen. Ja? Ja. Uh, morgen is de geboortedag van John Lennon. En... Um... Hij zou dan 78 geworden zijn. Jawel. En, uh, maar ja, dat is helaas niet gelukt. Dat weet u. Maar er is wel weer... Uh, in het kader van hoe, uh, hoe verdienen we nog wat... Uh, weer een geheel nieuw album uitgekomen. Of tenminste nieuw. Dus niet nieuw dan. Het heet Imagine the Ultimate Mix. Dat betekent dat ze alle liedjes... van uh, diverse albums... weer eens even hebben opgefrist. En... Uh, ja, ik heb er naar geluisterd. Ik kon niet zoveel verschil horen met het origineel. Maar dat is allemaal niet belangrijk. Het uh, is wel weer te koop. Uh, en <coughs> dus, uh, want Joko, die vindt dat ze nog iets meer op haar bankrekening moet komen. Nou, gezellig toch? Mag. Oké. Okay. Luistert u naar de Ultimate Mix van Jealous Guy.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 Het, uh, oorspronkelijk uh, uitkwam... Uh, ...en wat je waarschijnlijk ook wel terug gaat vinden... ...op de nieuwe uh, remix van, uh, van The White Album... ...want het liedje was daar eigenlijk voor bedoeld... ...in de titel Child of Nature. En uh, dat is niet gebeurd... ...en later heeft John Lennon hetzelfde... dus ...met een andere tekst opgenomen op het album. Imagine, dat dan ook nog een keer. Goed, uh, het is allemaal opnieuw heet... ...het heet Imagine the Ultimate Mix... ...en het is een hele uitgebreide lijst... ...je kunt hem ook terugvinden op Spotify trouwens... Als je er niet uh, tegen de 100 euro voor over hebt om het origineel te kopen. Ja. Dus, uh, <laughs> dat is makkelijk. Je kunt het gewoon vinden. Zoek op Imagine the Ultimate Mix. En dan vind je een uh, playlist waar alles op staat. Nou, we gaan nog even terug naar uh, Jim Diamond. Want ik zei dat hij niet te vinden was. Maar onze Dolly, natuurlijk expert op dit gebied uh, als zoeker, heeft hem wel gevonden. De originele versie van het prachtige I Won't Let You Down. Het jaar jaren Kijk, we moeten het er alleen. Nou al, we zitten er net. Ja. We nog pas drie koppen koffie op. Ja. Kan dat nou? Ja, dat kan niet. Nou ja, er staat echt 58. Uh, ja, ik zie het. Ja. Ik zie het. Als je ongenadig aan het doorzinken, die klopt. Ja. We willen nog lang niet naar huis, maar, ja, maar Wat een maluur! Oké, nou, in ieder geval, dit was hem voor vandaag. Deze lunch op deze prachtige maandag. Morgen ben ik er weer, samen met Angela en woensdag samen met Ron. En morgen hebben we ook nog de vinyljaren. Nou, we hebben het weer druk zat deze week. En jij bent er donderdag weer, hè? Ik ben er donderdag, ja. Alleen, hè? Je moet het alleen doen deze keer, hè? Ik denk het wel. Ja, zal ik maar komen dan? Nee hoor, nee, wat, oh. uh, uh, uh, uh, uh, Misschien, misschien heb ik vervanging. Nee, joh, uh, ga jij lekker uh, uh, al die dagen hier in die studio, man. Nou ja. Komt okay. goed hoor. Nou ja, wat je wil. Als je zegt, ik wil heel graag komen. Nou, we zullen het wel zien. Wel, ja. we houden wel contact. Wel, ja. Dit was Zad voor, voor maandag. Hartelijk Bedankt dank voor, voor het luisteren. luisteren. Dag.